7 Uur. Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het downloadverbod van de video-app TikTok in Amerika is uitgesteld. Nu het bedrijf een deal heeft gesloten met softwarebedrijf Oracle en supermarktketen Walmart. Daarmee komen gegevens van Amerikaanse TikTok-gebruikers niet meer in China terecht. Zoals president Trump had geëist. De partijen krijgen nu een week om de deal af te ronden. In Amsterdam-West zijn tientallen woningen in een flat ontruimd... vanwege een grote brand bij een kringloopwinkel aan de Posjesweg. De brandweer is nog bezig met blussen... en probeert te voorkomen dat de vlammen overslaan naar de flat. De bewoners zijn opgevangen in een hotel in de buurt. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers. Vijf medewerkers van het sint Antonius ziekenhuis in Nieuwegein... zijn besmet met het coronavirus. Ze werken op de verpleegafdeling Chirurgie. Daar worden nu tijdelijk geen nieuwe patiënten opgenomen. In het UMCG in Groningen zijn de afgelopen week opnieuw 20 besmettingen onder medewerkers en studenten vastgesteld. Waarmee het totaal sinds begin augustus op 37 komt. In Utrecht zijn gisteravond vier parken ontruimd, omdat het er volgens de gemeente te druk was. De politie en gemeentelijke handhavers vroegen de bezoekers om het Lepelenburg, het Wilhelminapark, het Giftpark en het Paardenveld te verlaten. Volgens de gemeente is dat goed en rustig verlopen. President Trump wil mogelijk deze week al een opvolger voordragen voor de overleden opperrechter Ginsburg. Dat zou betekenen dat de Senaat die voordracht nog voor de verkiezingen kan behandelen. Trump zal vermoedelijk een conservatieve rechter voordragen.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 Met nu. Opstand. You're not the first to say I am I do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 hoofdletter Z van zon, zee, Zandvoort en Zomerits. Zomer I'm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 Is zon, zee, zandvoort en.